Amerika stuurt aan op overgangsregering in Egypte. Aantal kwetsbare ouderen stijgt minder dan verwacht. En NS past dienstregeling aan vanwege storm.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 Gedacht zou worden aan de regering onder leiding van vicepresident Suleiman met steun van het leger. De regering zou het land moeten voorbereiden op vrije verkiezingen later dit jaar. Suleiman zelf heeft de moslimbroederschap uitgenodigd om te praten. Maar de broederschap zelf vindt dat eerst Mubarak weg moet. In Cairo was het vannacht rustig. Er waren wel duizenden mensen op het Tahrirplein, Maar in tegenstelling tot gisternacht kwam het niet tot gevechten. Vandaag worden er weer massale demonstraties verwacht na het vrijdaggebed.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 Minister Roosentaal vindt achteraf dat Nederland meer had moeten doen om de executie van de Nederlands-Iraanse Zagra Baghrami te voorkomen. In een kamerdebat zei Roosentaal dat hij door de Iraniërs is misleid en dat hij daaruit lessen wil trekken. Nog een dag voor de voltrekking zeiden de Iraanse autoriteiten dat er tijd was, zei Roosentaal. De Kamer, die eerst erg kritisch was, neemt in meerderheid genoegen met de verklaring van Roosentaal.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 De havenpolitie en de brandweer hebben de hele nacht gezocht, maar de auto is nog niet gevonden. De zoektocht kan nog lang duren, omdat er een sterke stroming staat. De gemeenteraad van New York heeft het rookverbod flink aangescherpt. In de horeca mocht al niet worden gerookt. En over een paar maanden mag het ook niet meer in de open lucht, in parken, op stranden en in voetgangersgebieden, zoals Times Square. Het rookverbod in New York is een van de strengste van Amerika.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 Verder is het wat drukker geworden op de weg. Korte files zijn het gelukkig nog. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht voor Maastricht 2 kilometer. A7 Hoorn-Zaandam bij de Afritweide-Wormer ook 2. A8 Zaandam richting Amsterdam voor knopen 2 kilometer. A12 Arnhem-Utrecht bij Driebergen 3. Een aanrijding op de A16 Breda-Rotterdam voor de Van Brieden-Noordbrug 3 kilometer. Op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Rotterdam-Krooswijk 2.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 Rick van der Westerlaken. Een heel goedemorgen. Het is zeven minuten over acht. Het is een belangrijke dag in Egypte vandaag. De demonstranten noemen het zelfs de dag van vertrek voor president Mubarak. En de 27 EU-leiders zijn vandaag in Brussel voor een extra top. En De bedoeling is dat er wordt gesproken over de energievoorziening. Maar natuurlijk zal het ook gaan over die situatie in Egypte. En GroenLinks hield gisteravond een bijeenkomst in Amsterdam voor hun leden. En daar melden zich opnieuw partijgenoten... die teleurgesteld zijn door de steun van de partij aan de missie in Afghanistan. We worden het allemaal in dit Radio 1 Journaal. Ja, het is de dag van de afrekening in Egypte. Althans, dat moet het worden. En er staat weer een grote demonstratie gepland, onder andere in Cairo. En Hans-Jaap Melissen, verslaggever van de Wereldomroep, die is daar. Die is op het Tagierplein. Uh, waar ben je precies, Hans-Jaap? Net gearriveerd. Ik heb net mijn laatste fouillering gehad. Want zo gaat dat. De demonstranten hebben allerlei linies opgezet... Waarbij je steeds je paspoort moet laten zien en laten zien wat je bij je hebt. Want ik heb wat eten voor vandaag bij me voor mezelf. Maar er wordt ook eten aangevoerd en drinken en medicijnen voor de demonstranten. Um, en ja, ik zie hier nu net, die wordt aan zijn hoofd behandeld. Dus er zijn wat veldhospitaaltjes op dit terrein, waar het weer steeds drukker wordt. Er zijn hier nog steeds duizenden mensen die hier de nacht hebben doorgebracht. Die worden nu wakker. Sommigen liggen zelfs nog te slapen. Onder dekens, een beetje op de stoep. En ja, het moet een hele grote demonstratie worden vandaag. Nou hebben we de afgelopen dagen veel gehoord over geweld tegen journalisten. Uh, is het voor jou makkelijk om daar te zijn? Of ben je toch wel kwetsbaar omdat je toch wel echt een Nederlander bent om te zien? Ja, ik zie er zeker uit als een Nederlander. Maar uh, ik ben hier op het plein niet kwetsbaar, want deze mensen willen graag de pers hebben. Ik heb me even zorgen gemaakt om de weg hier naartoe. Uh, maar ik ben met een collega van de Arabische afdeling van de Wereldomroep... Die ziet er niet zo westers uit en die kan altijd even checken of de weg veilig is. Want ik weet eigenlijk al pas als ze naar me toe rennen dat ik met Mubarak aanhangers te maken heb. En, uh, maar die ben ik nu niet tegengekomen. Die staan wellicht aan de andere kant van het plein. En ja, ik vind ook één ding wil ik nog wel even zeggen, want er is heel veel gedoe steeds over, over de journalisten. Uh, ik hoop dat daar niet te veel de focus op komt te liggen. Nee. Want dit land heeft al niet zoveel persvrijheid en de persvrijheid die ik vandaag nog heb. Uh, ik kan niet op dit plein zijn. Ik heb een klein hotel echt onder de hoek. Die wil ik graag gebruiken voor het verhaal hier. Goed, laten we het over het verhaal hebben dan Hans-Jaap. Uh, wat verwacht je dat er vandaag uh, gaat gebeuren? Ja, dat, uh, de, men zal hier met nog grotere aantallen straks aanwezig zijn. Er zijn hier uh, toespraken. Uh, en, en de grote vraag is natuurlijk, wat gebeurt er ook buiten dit terrein? Wat gaat die Mubarak aanwezig doen? en wat doet Mubarak zelf? Die heeft zelf aangekondigd dat hij eigenlijk best wel weg zou willen... maar bang is voor chaos... Um, en dan, ja, als hij toch daar weg zou gaan en er komt een overgangsregering onder leiding van Soerleinman, dan, dan weet ik al van deze mensen hier, dat vinden ze eigenlijk ook geen goed idee. En uh, dus, dus de, de, de stappen die de regering zet zijn niet ver genoeg voor deze mensen hier. Dus die woede blijft voorlopig in hen zitten. En je kunt niet uitsluiten op het moment dat ze net zoals gisteren weer... Uh, ...Mubarak-aanhangers heel dichtbij zien komen. Dat ze een massale uitbraak doen. En daar zijn ze relatief succesvol in geweest. Is ja. Heb jij intussen ook uh, toen je onderweg was naar het plein uh, de, het leger bijvoorbeeld gezien? Of de autoriteiten of Mubarak-aanhangers die, die wat dat betreft ook al een positie aan het innemen waren? Ja, in een van deze linies om het plein heen uh, staan ook tanks en, uh, en panzerwagens. En, uh, maar die mensen fouilleren mij niet. Die kijken alleen maar toe hoe burgers van dit land uh, mij uh, controleren. Uh, politie zie je al helemaal niet. Iets verderop op het plein, vooral bij het Egyptisch Museum, zie ik uh, militairen staan. En die zijn. Om het, uh, om het museum te beschermen ja. en, uh, en toezicht te houden op, op de plek waar gisteren ook uh, die enorme run naar voren was. Waarbij het doden viel en gewonden. En, um, maar voor de rest, ja, het is natuurlijk nog steeds, je gaat er bijna aan wennen dat je hier als je hier op dit plein komt allemaal demonstranten ziet tegen Mubarak. Bark. Maar was, ik blijf me nog steeds verbazen over hoe snel hier de ontwikkelingen zijn gegaan. Dus had je twee weken terug niet kunnen bedenken dat dit de situatie zou zijn op dit plein. Hansja Melissen, we gaan jou vandaag volgen vanuit Egypte. Ja, het is dus een nieuwe dag van verzet tegen de Egyptische president Mubarak. Mubarak zelf heeft er eigenlijk ook wel genoeg van. Hij wil best met pensioen, zo vertelde hij de Amerikaanse verslaggever Christiane Amanpour. He said, Christiane, after 62 years of public service, I am set up. I want to go. But I cannot resign today, he said. Because otherwise there will be chaos. Otherwise he was afraid, he said, that the Muslim Brotherhood... the banned Islamist Party would take over. President Mubarak zegt dat hij dus wel wil aftreden, maar niet kan. Want dan breekt er chaos uit en neemt de moslimbroederschap... misschien wel de regie over. Mubarak wil op een waardige manier aftreden en hij wil in Egypte blijven. Vluchten is niets voor hem. Once I leave, I want to stay here in Egypt. He said that I will not flee, I am not that kind of person. The Egyptians don't want me to do that. De regering van Amerikaans president Obama is ondertussen begonnen met een bemiddelingspoging. Ze praten daarbij niet met president Mubarak zelf, maar met mensen om hem heen. Correspondent Ilko Bos van Roosentaal. Hij zou plaats moeten maken voor zijn vice-president, En die zou dan een soort driemanschap moeten vormen met ook de minister van Defensie en met de hoogste generaal in Egypte. En dat trio zou dan een begin moeten maken met het doorvoeren van hervormingen.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 Mubarak zelf zegt vertrouwen te hebben in de Amerikaanse president. Het is een goede man, zo zei hij tegen Christiane Annamoempoor. Obama zou hem nog niet gevraagd hebben om te vertrekken. Hij zei dat hij niet specifiek gegeven werd door de president... om ingegaan te gaan, maar hij zei dat ik denk dat Obama een heel goede man is. Dat waren zijn woorden voor mij. Maar ik zei hem dat hij niet de Egyptische cultuur begrijpt. Als ik erger weg ga, zal er chaos Volgens Mubarak zou Obama de Egyptische cultuur niet begrijpen... als hij hem zou vragen om af te treden. Er zou dan, zoals hij al eerder zei, een chaos ontstaan. Ze heeft het zwaar, de nieuwe fractievoorzitter van GroenLinks, Jolande Sap. Daar hoort u zo meer over. Maar eerst verkeersinformatie van de ANWB met Jolande van der Velden. Nog steeds windstoten waar het verkeer rekening mee moet houden. Zowel in het noordwesten van het land en het binnenland, maar daar iets minder erg. Een paar dingen vallen op. Een aanreding is er geweest op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Knopend Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug staat nu 4 kilometer. Daar is de linker reishok dicht op de parallelbaan. En ook een aanrijding op de A67 Venlo richting Turnhout. Tussen Afrit Zomer en Knopend Ledenheide staat nu 6 kilometer. De rechter reishok is daar dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westerhaken. Het is kwart over acht. De 27 EU-leiders zijn vandaag in Brussel voor een extra top. De bedoeling is dat er wordt gesproken over de energievoorziening en de problemen rond de euro. Maar de agenda zal waarschijnlijk worden gedomineerd door de ontwikkelingen in Egypte. We gaan naar correspondent Chris Ossendorf in uh, Brussel. Ja, Chris, wat voor standpunt van de EU kunnen verwachten over uh, Egypte? Ja, daar gaan ze vanmiddag over praten. Maar vooralsnog uh, is het lot van Europa natuurlijk dat ze vooral moet toekijken... hoe de Verenigde Staten praat met Mubarak over een mogelijk vertrek van Mubarak. En Europa, toch ook grote belanghebbende uh, bij rust en stabiliteit in de regio... heeft daar op dit moment weinig over te zeggen. En daar maken de regeringsleiders zich natuurlijk wel zorgen over. Ze hebben ook wel ideeën. Europa heeft erop aangedrongen dat er toch een overgangsregering komt in Egypte... die aan moet sturen uh, naar uh, nieuwe vrije verkiezingen. Maar daar houdt het dan ook wel op... Van, uh, wat betreft de eensgezindheid van Europa. Want wat je de afgelopen week hebt gezien... ...is dat bijvoorbeeld Merkel op persoonlijke titel belt met Mubarak. Cameron staat voor de camera's te vertellen wat er moet gebeuren in Egypte. En we hebben eigenlijk nog een, uh, een, een minister van Buitenlandse Zaken van Europa... ...dat is Catherine Ashton. Die hoor je nauwelijks. Er is veel kritiek op haar, bijvoorbeeld vanuit het Europees Parlement... ...dat ze niet duidelijk, niet streng en niet doortastend genoeg is. Dus uh, nou ja, de regeringsleiders zullen proberen vandaag daar een klein beetje verandering in te brengen... ...door het vooral over Egypte te hebben ook. Ja, Chris, en tijdens de lunch gaan de EU-leiders het dan hebben over de euro. Um, is dat dan een heel informeel gesprek of, uh, of is, hebben ze echt nog wel een doel daar? Nou, informeel misschien omdat er een kopje soep bij gegeten wordt. Maar dat betekent niet dat het niet belangrijk is. Um, want er wordt gepraat over, je zou kunnen zeggen, een heel nieuw noodfonds. Nieuwe stijl, noodfonds, euro, reddingsfonds 2.0, 2.1. Want de uh, conclusie is hier een beetje het oude noodfonds wat we nu hebben. Hè, die 750 miljard euro. Met hoge rentes kun je landen redden. Dat is toch een soort pleister waarmee je de patiënt kunt verstikken. En dat betekent dat Ierland bijvoorbeeld wel gered is. Maar dat iedereen het erover eens is dat, dat Portugal aan dat infuus zou moeten. Dat Portugal niet wil, omdat ze die hoge rentes niet willen betalen, niet aan de voorwaarden willen voldoen. Dus er wordt gepraat over een uh, nieuwe inrichting van dat noodfonds. Waarmee je dat misschien wat flexibeler in zou kunnen zetten. Een fonds waarmee je bijvoorbeeld ook Spanje zou kunnen helpen. voordat het echt op de rug uh, bijna dood op de grond ligt. Nou, daarover wordt gepraat. En dan wel in samenhang met strenge voorwaarden. een nieuw begrotingsbeleid voor Europa. En ook dat is wel heel erg interessant. Want het gaat bijvoorbeeld over het harmoniseren van bedrijfswinstbelasting. In Europa, over één uh, pensioenleeftijd in Europa. Allemaal dingen die zeer gevoelig liggen. Dus daarom doen ze dat maar bij de lunch, zodat ze er achteraf kunnen zeggen, ach, we hebben het erover gehad, maar we zijn er nog niet uit. Het was maar informeel bij de lunch. We komen er nog eens een keertje op terug. Ja, ja. Nou, nou noem jij het gekscherend een, een oude, het oude uh, euro -noodfonds, maar dat bestaat natuurlijk toch maar net. Ja, dat bestaat nog net, dat blijft ook wel bestaan. Maar het wordt dusdanig heringericht. Er moet geld bij, er moeten garanties bij. En het zou flexibeler in moeten worden gezet. Dat je eigenlijk kunt zeggen dat de regels rondom dat noodfonds nu al zodanig worden aangepast. dat het ja. echt anders wordt. Het is ook een beetje natuurlijk uh, werkende weg proberen. Dat hele. die Europese crisis is nieuw. Dat noodfonds is nieuw. En ze komen er nu achter dat het fonds wat er is. niet voldoet. En dus wordt er gedacht aan een, aan een beter functionerend fonds. En daar wordt dus dan over gepraat. En wat zou dat betekenen voor bijvoorbeeld Nederland? Dat ja, kan heel veel betekenen. Er wordt naar Nederland gekeken omdat we een rijk, welvarend land zijn. Wij samen met Duitsland en een drietal andere landen uh, zijn de triple e landen Dus wij zijn vooral de landen die met het geld over de brug moeten komen... en de garanties moeten leveren. Dus dat is iets wat lastig uit te leggen valt voor uh, de regering Rutte. En bovendien betekent het ook... Uh, kijk, Rutte zegt wel steeds... wij willen onze strenge voorwaarden opleggen aan andere landen. Maar het betekent ook dat de voorwaarden waarover gepraat wordt... straks ook voor Nederland gaan gelden. Dat er dus ook over de Nederlandse uh, pensioenleeftijd door Europa meegedacht gaat worden en over de belastingen die wij heffen op onze bedrijven. Dus het betekent dat er wel degelijk meer invloed en macht naar Brussel gaat... en dat is altijd natuurlijk lastig uit te leggen. Ja, en dan staat ook nog het energiebeleid op de agenda. Ja, dat was eigenlijk het idee. Herman Van Rompuy, de voorzitter van Europa, die wilde graag over energie praten. Dat is namelijk echt belangrijk. Europa moet voor zijn eigen energie kunnen zorgen. Kijk maar naar de onrust in het Midden-Oosten. We zijn ontzettend afhankelijk van de olie uit die regio. De olie is heel erg duur. Als we ooit nog een economische groei van betekenis willen hebben in Europa... dan zul je toch echt voor je eigen energie moeten zorgen. Dus Van Rompuy wilde graag praten over windenergie, alternatieve energie. Dat gaan ze ook nog wel doen, maar ik denk maar een uurtje. En dat zal vooral dus Egypte zijn en de euro die de agenda zal domineren. En dat betekent dus dat de energie weer later op de agenda terug zal komen, denk ik, hè? Oh ja, zeker wel. Ze zullen het er zeker nog over hebben. Er liggen ook op de, op de lange duur wel voorstellen om iets te gaan regelen. Maar ja, dat doe je niet in anderhalf uur natuurlijk. Oké. Okay. Chris Ossendor vanuit Brussel. We gaan later meer van jou horen. Het is 19 minuten over acht. Ja, opnieuw teleurgestelde GroenLinks-leden op een partijbijeenkomst in Amsterdam gisteravond. Teleurgesteld over het besluit van de fractie in te stemmen met de koenders missie Een uh, zware taak voor fractieleider Jolande Sap... die uh, gisteren voor het eerst uitleg gaf aan de achterban. Ze kreeg zware kritiek, maar uh, de partij blijft vertrouwen in haar houden. Er wordt een uh, verslag van Irene Oostveen. GroenLinks blaast stoom af in Amsterdam. Hier kwamen meer dan 200 leden op af...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 Nee, Wat vindt u van het optreden van Jolande Sap? Uh, Jolande is wel uh, heel communicatief naar de, naar de partij toe en praat wel echt met de mensen, als je dat bedoelt. Inhoudelijk ben ik het niet met haar eens. Ik vind dat ze op zich heel goed uh, optreedt, maar het is jammer dat ze naar mijn idee de verkeerde beslissing uh, heeft genomen. Met overigens uh, haar fractie. Mevrouw Sap, ziet u op tegen het congres van zaterdag? Nee, ik zie er eigenlijk naar uit. We zijn in de loop van deze week al met een hoop bijeenkomsten bezig geweest. En het is goed dat het dadelijk zover is en als ik echt de kans krijg om verantwoording aan mijn congres af te leggen. Het was behoorlijk pittig vanavond. Er is veel kritiek op uw keuze om die Koendersmissie missie te steunen. Was het erger dan u gedacht had? Nee, het was uh, nou eigenlijk precies wat ik verwacht had. Een stevige, kritische avond, maar ook een mooie avond. Waarin uh, je ziet dat uh, ja, ondanks heftige gevoelens aan beide kanten... dat toch goed gesproken wordt met elkaar, goed op de inhoud gewisseld wordt. En waarbij er ook, uh, nou ook respect is uitgesproken. Uh, waardering voor de manier waarop we het gedaan hebben. Er zijn een paar pittige moties in voorbereiding voor aanstaande zaterdag. Wat doet u nou als die moties worden aangenomen? Nou, ik heb uh, al veel moties gezien uh, die op tafel liggen. Um, en wat ik heel fijn vind is dat uh, er geen enkele motie is... Waar, waaruit wantrouwen naar de fractie of naar mij als fractievoorzitter spreekt. En dat betekent dus uh, dat ik echt vertrouw ook op een goede afloop. En dat ik, uh, nou, mocht het congres een meerderheid uitspreken... dat ze het besluit zelf betreuren, extra gemotiveerd zal zijn... om heel goed toe te zien uh, op, uh, dat deze missie ook echt gaat doen wat hij daar moet doen echt een civiele missie wordt en daar ook uh, de achterban heel goed van op de hoogte zal gaan houden. Wat moet u daar nou mee als zometeen een grote meerderheid van de partij zegt we zijn het niet eens met die missie? Nou ja het besluit van de Kamerfractie is eigen verantwoordelijkheid van de Kamerfractie. Dat staat. Uh, ik vind twee dingen waar wij dan vervolgens als Kamerfractie mee aan de slag zullen gaan. Ten eerste dat we gewoon heel stevig zullen uh, nazien op de toelevering, dat zullen we sowieso doen... maar daar ook de achterban op een goede manier bij betrekken. En ten tweede dat wij van onze kant ook zeer bereid zijn... om nog meer dan we nu al doen te investeren in relaties binnen de partij. In, in, in het opbouwen van goede netwerken met onze achterban. Klopt het dat u ook van plan bent om zelf naar Koendoes te gaan? Nou ja, dat zullen we zeker gaan doen over een paar maanden. Met mijn collega Mariko Peters... Uh, en ik hoop ook dat we onze medewerkster uh, mee kunnen krijgen. Je moet dat plekken kijken of het uitwerkt zoals je het beoogd hebt. Zaterdag is het congres. Dan mogen de leden van GroenLinks zich echt uitspreken over de gang van zaken. Zij iedereen Oostveen. De Noord-Zuidlijn heeft vandaag een feestdag, want er gaat de beton gestort worden. Maar aan de andere kant is er ook een kritisch rapport naar buiten gekomen... waarin staat dat het projectbureau niet professioneel en deskundig genoeg is... Reden voor verslaggever Mark Robin Visser om deze ochtend naar Amsterdam te gaan. Vorig uur hoorde u hoe hij afdaalde in de katakomben van de Noord-Zuidlijn... onder het Rokin in Amsterdam. We komen steeds dieper in dat, in dat station uh, Rokin terecht. Hier wordt uh, momenteel een koek-en-zopiekraam gebouwd... voor de bouwvakkers en omwonenden. En uh, dat zullen we dan straks wel zien... En ik zie daar de directeur lopen van de Noord-Zuidlijn, meneer Peter Dijk. En samen dalen wij verder af. Is het nog ver naar beneden, meneer Dijk? Nee, het is nog één trap naar beneden. En dan, staan trap. Het, uh, dan staan we op het uh, balkon, op het uitzichtpunt bij de, op het in. En dan ja. kunnen we de put in kijken. Dan kunnen we de boel eens eventjes uh, inspecteren. Fotograferen mag, flitsen niet... Dit is hinderlijk voor de mensen die hier aan het werk zijn. En dan kijken we naar beneden. Hoe, nou, een enorme diepte. Ja, dat klopt. U kijkt hier uh, naar beneden onder het uh, uitzichtpunt van de, van, uh, op het rokin. En dan ziet u een uh, groot gevlochten stalen bouwwerk... wat we straks vol gaan storten met beton. Ja, verlicht met uh, grote schijnwerpers. En inderdaad allemaal mannen met gele helmen daar beneden. En die hebben dan last als ik hier sta te flitsen. Nou, niet als er eentje staat te flitsen, maar ja... Ja. We hebben ook wel eens uh, uh, meerdere mensen hier staan... en als dan iedereen tegelijkertijd dat meerdere malen doet... Dan, en dat elke dag, dan kan dat wel vervelend zijn. Als je hier zo uh, beneden staat en dat, uh, ja, in dat gat kijkt... dan kan je dus eigenlijk zien dat er al heel erg veel gebeurd is. Mensen die zeggen, we moeten stoppen met de Noord-Zuidlijn... die zouden dit eigenlijk even moeten zien... Nou, en die reactie krijgen we dus ook heel vaak van mensen. Dat als ze hier staan of in een van onze andere bouwputten... of door een stuk van de tunnel lopen dat al gereed is... dan uh, krijgen we allemaal steeds de reactie van... goh, wat indrukwekkend en wat zijn jullie al ver. Nou heb ik ergens gelezen dat we eigenlijk... zo rond deze tijd de opening hadden moeten hebben, hè? Volgens de originele plannen. Nou, in de originele plannen uh, wellicht wel. Ja. Um, <laughs> maar, uh, opening 2011. Dat was oorspronkelijk ja. bij het startbesluit, maar uh, ik ben... Uh, toen ik twee jaar geleden hier begon, ruim twee jaar geleden, goed de boel een keer doorgelicht. Van wat is nou eigenlijk de situatie, wat moeten we nog doen, wat staat ons nog voor, voor ogen. En toen hebben we ook geconcludeerd van ja, zowel qua tijd als qua geld is dit geen maakbaar plan zoals we dat dan noemen. Dus met andere woorden, 2017 dat is de termijn waar we koersen om deze lijn in bedrijf te krijgen. Vandaag gaat de vloer erin op station Rokin. 1500 kub beton. Dat wordt in iets van 150 vrachtwagens in de loop van de ochtend aangevoerd. Gisteren verscheen er... In Amsterdam zal u ook interesseren... een bijzonder kritisch rapport over de dienst verkeer en vervoer. Die zou niet professioneel opereren. Die dienst is verantwoordelijk voor allerlei plannen en bouwdingen... die er in de stad gebeuren. Hè? Maar heeft u daar nou ook direct mee te maken? Nou, wij hebben daar uh, niet direct mee te maken. Het is de uitvoering van allerlei onderhouds- en uh, renovatie-nieuwbouwprojecten... binnen de stad. Maar het is een andere dienst. Wij zijn de dienst Noord-Zuidlijn. En dat is de dienst voor, die verantwoordelijk is voor verkeer- en vervoerprojecten. Ja, en die organisatie heeft de laatste tijd zijn Porsche natuurlijk ook wel gehad. U heeft voldoende tegenslagen. Meegemaakt, ook een nieuw korte carrière hier alweer. Uh, we staan geloof ik nu op 3,1 miljard euro, hè, als ik het goed bijgehouden heb. De ja, kosten. Tot, inderdaad. Daarvan een groot uh, deel uh, van het Rijk, dus heel Nederland, betaalt hier uh, aan mee aan dit enorme station bijvoorbeeld hier op het Rokin. Wat gaat u eigenlijk vandaag doen? Nou, um, uh, ik ga sowieso hebben we, rond de middag hebben we een, een persbijeenkomst waar ook de wethouder bij aanwezig is, en onze contractmanager, die verantwoordelijk is voor onder andere dit station. En uh, verder uh, volg ik het natuurlijk met, uh, met uh, spanning. Ja. En ook met uh, ja, vreugde. En met dat koek en zopie. Werden. En met koek en zopie. Ja, ja want we, nou ja, het is leuk. Ik ben hier Omdat natuurlijk deze... niet voor niks gekomen. nee u krijgt, het <laughs> straks. u krijgt het straks. Komt het zien onder de rode M op het Rokin in Amsterdam. Van harte welkom. Meneer Dijk, hartelijk dank. vraag gedaan. Mark-Romy verheugt zich op de koek en zopie bij de Noord-Zuidlijn aan het Rokin in Amsterdam.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 Radio 1, het NOS-journaal. Amerika denkt mee over oplossing Egyptische regering... en Belgische gevangenen wurgt gevangenen. Half negen, goedemorgen, mijn naam is Jan van der Putten. Amerika dringt sterk aan op een onmiddellijk vertrek van president Mubarak. Er zou gedacht worden aan een overgangsregering... onder leiding van vicepresident Suleiman. Die wil wel praten met de moslimbroederschap... maar die willen weer dat Mubarak eerst weggaat voordat er wordt gepraat. De Amerikaanse journaliste Christiane Amanpour is erin geslaagd om Mubarak en Sulaiman te spreken in het presidentieel paleis in Cairo. Sulaiman verzekerde haar dat ze geen geweld zullen gebruiken tegen de betogers. We will not use in the violence against us. But we will, will ask them to go home and we will ask their parents to to ask them to come home. Just to make it clear, you will not order the military to evacuate them from the square. No, they will, we vragen om naar huis te gaan. Maar we ze niet om naar huis te gaan gaan. Vice-president Suleiman en Mubarak vertelden tegen Amanpoor dat hij wel weg wil, maar niet op korte termijn. Want dan zouden zeker chaos uitbreken. Verslaggever Hans-Jaap bevindt zich in het centrum van Cairo... bij het Tagrierplein. Volgens hem zal het opstappen van Mubarak niet snel goed zijn... voor die demonstranten. Als hij toch daar weg zou gaan... en er komt een overgangsregering onder leiding van Suleiman...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 Met hoge snelheid is vannacht een auto het water ingereden bij de parkhaven in Rotterdam. De bemanning van een schip zag hoe de automobilist eerst hard heen en weer reed... voordat de auto van de kade afreed. En de zoektocht naar de auto is nog in volle gang, zegt de politie. De auto die ligt daar uh, in het water vermoedelijk, maar door de sterke stroming kunnen we hem niet lokaliseren. Brandweer heeft hem ook niet gevonden. En zoals het er nu uitziet gaan we in de loop van de dag uh, gaan we verder kijken. Uiteraard zoeken naar de auto... We hebben ook geen idee over, het, over de inzittenden of de inzittende. En we hopen dat op het moment dat de stroming minder is... dat we met duikers de auto kunnen gaan lokaliseren. Een gewelddadige nacht in de gevangenis van Namen in België. Een gevangene heeft een mede gedetineerde gewurgd. Eerst gijzelde die vier gevangenismedewerkers. En die mede moest meehelpen de gijzelaars in bedwang te houden. En toen hij dat niet wilde, werd hij gewurgd. Die vier medewerkers werden op hun plaats gehouden... door een sjaal om hun nek met scheermesjes erin. Ze zijn ongedeerd bevrijd door een speciaal team. Een hulpverlener vertelt dat ze alle nodige hulp krijgen. Ik denk dat het ganse in shock is eigenlijk. Maar dus dat betekent ook, die vier mensen worden ook door ons opgevangen... door het opvangteam, door mensen van de politie... zodanig dat ze de nodige psychologische steun kunnen krijgen. En de dader liep gebroken ribbel op toen hij werd overmeesterd. In New York wordt roken steeds lastiger. In de horeca mocht het al niet meer. Maar over een tijdje mag het ook niet meer in parken, op stranden en op Times Square. Tegenstanders vinden het rookverbod in New York veel te ver gaan. Auto's geven veel meer luchtverontreiniging dan rokers... en het park is groot genoeg voor rokers en niet-rokers... vinden deze tegenstanders die u net hoorde. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online.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 Met gemiddeld 10 graden is het nog iets warmer dan vandaag. Tot en met dinsdag blijft het wisselvallig en zacht. Daarna wordt het rustiger, maar is er wel kans op vorst in de nachten. ANWB Verkeersinformatie. In het noordwesten van land en ook in het binnenland... komen zware windzoten voor. Ondanks het stormachtige weer is het niet al te druk. In totaal nu 37 kilometer file. Een paar zaken vallen op. zijn aanrijding op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en Van binnen staat 5 kilometer. Daar is de linkerrijstrook dicht. Wat langer is de file op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Amersfoort, Vathorst en Leuzen staat 5 kilometer. Er was een aanreding op de A67 Venlo richting Turnhout. Tussen Afrit Zomeren en Knopenleendeheide 7 kilometer. Alle reisschokken zijn daar weer vrij. Sparen, beleggen of allebei? Vaste of variabele rente, eenmalig of regelmatig een bedrag storten?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 Ja, ja. Oké. Okay. Ja, veel succes. Goedemorgen, u luistert naar het Radio 1-journaal. Het is vijf minuten over half negen. De Rotterdamse deelgemeente Saarloos moet binnen drie dagen stoppen met het verwerken van gegevens over ras of etniciteit in een database over risicojongeren. Het College Bescherming Persoonsgegevens gaat anders een dwangsom van 2000 euro per dag in. Uh, we hebben aan de lijn voorzitter van het college, Jacob Koonstam. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er precies aan de hand in Saarloos? Waarom hebben ze daar een database met dit soort gegevens? Um, Saarloos probeert... Op basis van hun uh, kennis van de situatie, met name voor Marokkaanse en Antilliaanse jongeren. waar problemen zich opstapelen, waar sprake is van een echte achterstand. via die etnische lijnen speciale uh, methoden toe te passen. om ervoor te zorgen dat die jongeren uit de problemen komen. Nou, dat klinkt niet slecht. Toch? Nou, vindt u nou, dat wel? Nou, ik vind dat niet slecht, maar de wetgever heeft het verboden. De wetgever zegt en dat is ook op basis van een Verenigde Naties-verdrag... in zaken uitbanning van rassendiscriminatie... dat etnische registratie, rasregistratie verboden is... tenzij je het doet in het kader van voorkeursbeleid. En wat wij nu in de discussie met Sarloos... niet boven tafel hebben kunnen krijgen... is dat Sarloos aan kan tonen, aannemelijk kan maken... dat via die rassen-geselecteerde... Uh, interventie mm -hmm. uh, daadwerkelijk positieve effecten gesorteerd worden. D dit ja. moet u uitleggen, want als ik denk van uh, het lijkt me juist heel slim dat je zegt: Nou ja, Antilliaanse jongeren zijn anders dan Marokkaanse jongeren. Uh, ze hebben een andere achtergrond, opvoeding, cultuur. Uh, misschien is het handig als we onze hulpverlening daarop aanpassen. Dat, dat lijkt mij logisch. Ja, dat lijkt, dat lijkt op zichzelf logisch. Als dat dan ook aantoonbaar is of aannemelijk te maken is dat die aanpak vervolgens ook werkt. Als dat niet het geval is, even hard gesproken... dan is er sprake van discriminatie. Kijk, ofwel je zegt wat waar, wat, wat, wat, wat, wat aantoonbaar is overigens... dat, neem Antalyaanse jongeren, heel veel eenoudergezinnen... veel... Met ...kinderen die van school afgaan zonder dat ze een diploma hebben, et cetera, et cetera. Dus opstapeling van allerlei maatschappelijke problemen, ja. die willen we aanpakken. En die aanpak is specifiek voor Antillianen en daarom heeft het positief effect. Ja, dan mag het uh, wel van de wetgever en van de wetgever, om het zo maar te zeggen. Uh -huh. Maar op het moment dat je niet eens kunt aantonen, na zoveel jaar waarop Saarloos hiermee gewerkt heeft, dat het... Positief effect heeft, dan kun je het ook geen voorkeursbeleid noemen. Ja, nou, nou begrijp ik dat u uh, april vorig jaar uh, Sarlos al uh, gewaarschuwd heeft dat het uh, ver verzamelen van dit soort gegevens onrechtmatig is en dat ze ermee moesten stoppen. Um, toch heeft het drie kwart jaar geduurd voordat u met een dwangsom kwam. Hè? Nou, kijk, Sarloos heeft wel ontzettend veel gedaan om te proberen aan een aantal wettelijke eisen te voldoen... ...waaraan ze niet voldeden, zoals bleek uit ons onderzoek in april. En daar zijn ze een eind mee gekomen, maar uiteindelijk... En, ...en dus hebben we echt in een lange discussie met Sarloos... Uh, gekeken. Uh, zij vooral en, en, en hoe ze wel binnen de wet zou kunnen opereren. Daar zijn ze een end mee gekomen. Mm -hmm. En dat zijn technische details waar ik u nu uh, waar ik de uitzending niet mee ga relevante, Maar technische aangelegenheden blijft over dat als je die technische zaken in orde hebt, die zijn niet helemaal, maar wel, wel bijna in orde, moet aantonen dat die interventie positieve effecten mm -hmm. heeft. Want als dat niet zo is, ja kijk, het, het verdrag in zaken de uitbanning van rassendiscriminatie en de Nederlandse wetgever heeft etnische registratie verboden met die uitzondering. Dat je het mag doen in het kader van voorkeursbeleid. Maar voorkeursbeleid moet wel effectief zijn. En niet is aangetoond, niet is aannemelijk gemaakt zelfs, dat het via die etnische lijnen aanpakken van de jongeren effectiever is dan het via normale lijnen doen. Ja, en dan... Ligt stigmatisering en, en heel eerlijk gezegd ook discriminatie op de loer? En ja. dat mag niet. De zwarloos moet eigenlijk de aanpak weer uh, voor iedereen hetzelfde maken, zal ik maar zeggen. Zonder. Nou, zonder... Niet, ja, dat is dan zo plat gezegd. <laughs> inderdaad, het effect als inderdaad gebleken is, zoals ons gebleken is. dat die algemene aanpak voor etnische minderheden, maar ook voor niet-etnische minderheden beide de beste is. Ja, dan moet je het niet langs etnische lijnen doen. Want dat heeft nou eenmaal het gevaar in zich van, ik noem het even hardop discriminatie en in ieder geval stigmatisering, dat de wetgever heeft verboden. Dus wat wij doen, meestal misverstand, het CBP, wij vinden eigenlijk heel weinig. Wij doen wat de wetgever ons heeft opgedragen, namelijk toezicht houden op het naleven van de wet. En in dit geval is de wet niet nageleefd. Wij gaan kijken hoe Saloos hierop reageert. Dank u wel, Jacob Koonstam van het College Bescherming Persoonsgegevens. Dag. Het is tien over half negen. Het waait behoorlijk op dit moment. In Noord-Holland komen windstoten voor tot wel 90 km per uur. En uit voorzorg heeft de NS de dienstregeling daar aangepast. Rob Hageman van de NS. We hebben preventieve maatregelen...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 Nog steeds windstoot in het noordwesten van het land waar u last van kan hebben. Uh, verder valt het nu toch wel weer wat mee. Een normale vrijdagochtendspits is het geworden. Uiteindelijk 63 kilometer. Een paar dingen vallen op. Op de A12 Utrecht richting Arnhem staat een auto in brand. Tussen Maarn en Maarsbergen 2 kilometer. Richting Utrecht geeft dat ook wat vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Henrik-Ido-Ambacht en de Van Binnen noordbrug 7 kilometer. Dat is een aanreding, daar is de linkerrijsschok dicht. En eerder was er een aanreding op de A67 Venlo richting Eindhoven. Daar staat tussen Alfred Zomer en Gelderop nog 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westerlaken. Het is 14 minuten over half negen. Ja, onze verslaggever Mark-Robin Visser is in Amsterdam eh, bij de Noord-Zuidlijn... waar volgens mij inmiddels een kraam met koek en zoopje is. En daar ben je volgens mij best blij mee, Mark-Robin. Ja, daar zijn wij allemaal hier hartstikke blij mee aan het roken in Amsterdam... want het waait hier behoorlijk. De eerste betonmolens, de vrachtwagens met beton erin, die zijn inmiddels gearriveerd... en die gaan hier nu vandaag het eerste stukje... Van de vloer van metrostation Rokin storten. Daar is 1500 kuub voor nodig. En dat zijn, uh, heb ik samen met wethouder Wiebes even uitgerekend, ongeveer 150 vrachtwagens. Hè. Daar komt het wel op neer. Hè? Daar komen we op. Ja. Ja, zeg. Uh, we gaan straks eens even gezellig beneden bij die Koekensopie kijken bij dat uh, bij dat metrostation wat hier in de aanbouw is. Maar ik wilde eerst even met u iets anders bespreken, terwijl wij hier naar de werkzaamheden staan te kijken. Gisteren verscheen een vernietigend rapport over de dienst verkeer en vervoer. Daar gaat u ook over. Die dienst zou niet professioneel zijn... en niet zakelijk genoeg om projecten uit te voeren. Nou gaat die dienst niet over dit project... maar wel over heel veel andere projecten in Amsterdam. Ja, dat is de dienst die bij ons uh, de wegen doet, onderhoudt. Uh, maar ook al die mooie stadsbruggen onderhoudt. Uh, dat is de dienst die eigenlijk buiten de Noord-Zuidlijn... alle infrastructuur in Amsterdam doet. En voor de zomer zijn we daar een aantal keren zeer onaangenaam verrast geraakt... Eh, doordat projecten misliepen. Eh, een voorbeeld wat ik heel vervelend vond was de metro-renovatie. Eh, de, de 35 jaar oude metro wordt gerenoveerd. de metro naar Amsterdam-Zuidoost? Ja, de metrotunnel vanaf CS. En eh, ja, dat liep niet goed. En daarna kwamen er nog een aantal andere projecten die ook niet goed liepen. Uh, bovendien zag ik tekenen waar ik uh, ongerust van werd. En toen heb ik gezegd, dit moeten we, hier moeten we even induiken. Uh, want dit is voor Amsterdam niet goed. Dat rapport uh, is nu uitgekomen en dat is uh, ja, stevig. Ja, Stevig, niet professioneel en niet zakelijk. Vooral dat niet professioneel moet u raken. Ja, dat raakt me natuurlijk. Kijk, onverwachts is het niet. Hè. Dat onderzoek heb ik niet voor niets, uh, niet voor niets om gevraagd. Uh, maar inderdaad blijkt dat we beter moeten aanbesteden... beter projecten moeten managen... en ook beter moeten laten zien wie nou waarvoor verantwoordelijk is. Want daarover zijn we in Amsterdam nogal eens een keertje in de war. En er gebeurt natuurlijk nogal wat in Amsterdam. Naast Noord-Zuidlijn zijn er genoeg andere projecten. Wat gaat u nou doen om die dienst te professionaliseren? Ja, duidelijk is dat de commissie heel helder zegt dat er uh, ja, professionaliteit ingewikkeld wordt. Er moeten mensen uh, aan de dienst worden toegevoegd uh, die heel veel ervaring hebben met precies deze dingen. Dus we hebben een aantal hele goede aanbestedingsdeskundigen nodig. Uh, we moeten echt allemaal leren de projectmanagement technieken zoals die nu bestaan weer onder de knie te krijgen... Uh, en we moeten veel duidelijker afspraken maken over wie nou eigenlijk waarover gaat... en wie nou eigenlijk waarvoor aanspreekbaar is. Lijkt me een goed plan. Ho hoeveel geld gaat er eigenlijk om zo per jaar bij, bij die dienst? Nou, deze dienst uh, gaat ruwweg over uh, een half miljard, denk ik. Een half miljard? Ja... Maar daar zitten hele grote projecten bij. Je moet je voorstellen, hier even verderop bij het Centraal Station van Amsterdam... daar lopen tegelijkertijd wel 15 verschillende projecten. We zijn met bruggen bezig, we graven daar een fietserstunnel onderdoor... we verleggen de trams, het busstation wordt helemaal naar de andere kant geplaatst... en de taxihalte ook. Daar gebeurt van alles tegelijkertijd. Dat zijn enorme projecten. En dan zegt u, daar moeten dus meer professionele mensen mee, Mensen die er veel verstand van hebben, die zijn waarschijnlijk ook heel duur. Die kunt u vast niet onder de balken en de norm naar Amsterdam halen. Nou, dat is toch dat is niet gezegd, hoor. Want we hebben toch collega-grote organisaties als Rijkswaterstaat... die ontzettend goede mensen hebben uh, die daar... Ze mogen wel oppassen bij Rijkswaterstaat. <laughs> ze mogen wel oppassen, ze mogen wel oppassen. Abraham weet waar hij de mosterd haalt. We gaan dat eerst dus gewoon op een normale manier proberen te doen. Uh, en uh, ook onze eigen mensen, die, die kunnen natuurlijk uh, nog veel beter worden opgeleid. gaan op veel cursus. meer ervaring... Ja, niet alleen op cursus. Ook de goede ervaring opdoen. Ik heb al gezegd gisteren, het is meer dan een, een, een toespraak in de kantine en een cursusje. Uh, het gaat om een heel proces wat waarschijnlijk wel een jaar of vijf kan duren. Goed, dat is in ieder geval een proces van de Lange Adem. Een ander project van de Lange Adem, dat is die Noord-Zuidlijn waar wij nu zijn. We gaan zo eens even beneden kijken hoe het ervoor staat met Koek en Zopi. En dan ga ik met u nog eens even bespreken hoe dat hier eigenlijk met deze dienst, want het is een andere dienst, de dienst Noord-Zuidlijn is gegaan. En daar valt u, daar gaat u ook, uh, die is ook van u, hè? Ja, die is ook ja, van mij. Okay. Tot straks. Dag. Dag, Mark Robin Visser. Goed, we gaan naar Algerije, want uh, dat land gaat de noodtoestand opheffen. Die uh, is sinds 1992 van kracht. In het land uh, woedde destijds een burgeroorlog. Die was in uh, 2002 voorbij, maar de noodmaatregel die bleef van kracht. De afgelopen weken is het uh, onrustig in het land. Aan de telefoon Mounir Lalmi. Hij is lid van de Denktank die zich inzet uh, voor hervormingen in Algerije. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die noodtoestand, he, die duurt al 19 jaar. Even voor ons uh, beeld, wat, wat houdt die uh, in, concreet in voor de mensen? Eigenlijk daar heeft het een andere status, het heet staat van paraatheid. Staat van paraatheid heet het daar, ja? ja? Uh, en even een rectificatie, het is wel in 92 van kracht gegaan, in 2000 is die opgeheven, 2001 is die weer opnieuw van kracht gegaan. Maar leg, leg u eens uit, wat betekent dat nou concreet voor de inwoners van Algerije? Weten betekent uh, het innemen van hun vrijheid van de media, het vrij, de vrijheid van de mens, de vrijheid van de vrouwen, vrijheid. van het draait rondom de vrijheid. De dus vrijheid beperkte vrijheden ook. in Algerije al uh, 19 ja. jaar. Uh, nou wordt die uh, noodtoestand opgeheven, wat is daar de reden voor? De reden daarvoor is dat men al vanaf december heel erg actief, het zijn studentenbewegingen, het zijn jongerenbewegingen, het zijn politiek, probeert men vanaf december uh, beweging in te brengen. En ja. uh, wat we zien rondom de, de, de, de landen, rondom afgelopen dagen, wat er allemaal gebeurd is, ik denk dat dat een teken van de zwakheid van de regime die daar heerst. Ja. Dus Egypte, Tunesië en u verwacht eigenlijk cel, soortgelijke ontwikkelingen in Algerije, begrijp ik. Eigenlijk in Algerije, de, de, de beweging is al meer dan twintig jaar gaande. Ja. Alleen de verandering, die komt er nog niet. Maar waarom wordt dan nu de noodtoestand opgeheven? Je zou juist denken, als zo'n bewind voelt dat het volk begint te morren... dat je die noodtoestand nog even aanscherpt. Dat klopt, maar uh, gezien de, de druk die van binnen wordt geuit... en de druk die van buiten wordt vi, vi, veel meer geuit... ja, men vreest voor het ergste. Dus ja. probeert door middel van klein maatregels, noem ik het nog met een nadruk op klein, ja. probeert hij de, de bevolking een beetje stil te krijgen. Dus dit is eigenlijk meer een toegift, hè? een soort compromis ja. naar de bevolking toe. We verzwakken Absoluut. onze regels, dan heeft u iets meer vrijheid en dan houdt u op met moren. Op tegelijkertijd, het is ook een manoeuvre. Ja. Het is een manoeuvre om, om men nu stil te krijgen om dan vervolgens iets anders te gaan regelen. Dus, ja. wat, wat bedoelt u daarmee? Wat, wat, wat, wat wordt er dan geregeld? Uh, ja, het op... Het opheven van uh, de noodtoestand heeft natuurlijk een gevolg, uh, uh, een gevolg voor de mensen. Mensen die gaan wat stiller, die gaan niet meer protesteren. Maar men kan vervolgens hun wetten en regels toch nog doorzetten. Ja, dus, maar wat, wat betekent dit dan voor het uh, bewind van uh, president Bouteflika, denkt u? Het is meer omgrip te krijgen voor de mensen. Natuurlijk als je, als je een stukje geeft, dan gaat de mensen zo, zoals in december al men ging straat op om te protesteren tegen de hoge prijzen. Ja. Hebben ze een klein regels veranderd, de prijs ietsjes lager gedaan en je ziet dat er een bepaalde stilte ontstaat. Dus door dus... middel van kleine regels, klimaat, matregeltjes instellen... Ja. De, de mensen wat rustiger krijgen. Dus, dus, dus door, op deze manier kan het bewind zeg maar, de bevolking nog even rustig houden... door steeds een klein beetje toe te geven? Dat is, dat is wat wij denken. Ja. Goed, we gaan het de komende tijd volgen wat er gebeurt in Algerije... en of ze misschien wel dezelfde kant op gaan als Tunesië. Dank u wel, Mounir Lalmi, voor uw commentaar op de situatie in Algerije. Het is uh, zeven minuten voor negen geworden. Wat hebben demonstraties in Cairo en Brussel te maken... met een Vlaamse televisieserie? Dat hoort u in de wekelijkse cultuurcolumn van Jeroen Wielaard. Ik ga ja, rond bij de hoop mensen die allemaal uh, iets meemaken op de 4 april. Dat is wel zo dat als je een TV of uw radio opzet... Uh, zit in die ronde van Vlaanderen. Nog één week...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 Zeker en vast zal de serie De Ronde in Vlaanderen... de komende maanden een plezante afleiding bieden. Jeroen Wilaert was dat. Straks na het nieuws van 9 uur is het Radio 1 er nog een half uur. En dan gaan we live naar het Tahirplein in Cairo. Naar onze verslaggever daar om te horen hoe de voorbereidingen daar uh, volgaan... voor de dag van vertrek van misschien wel president Mubarak. U hoort het zo na het nieuws van 9 uur.